8 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal... oud-minister van Financiën Onno Ruding... over de Franse plannen voor een fulltime-eurogroep-voorzitter. En een Nederlandse roeier is flink in de problemen gekomen... op zee bij Australië. Eerst nu het NOS Journaal met Dorot Meets. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. Oorzaak is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie wil leggen op Chinese panelen. De heffing zou op 6 juni in moeten gaan. Volgens de voorzitter van Uneto VNI, de belangenvereniging van installateurs, zullen de prijzen van zonnepanelen alleen maar stijgen. Je ziet dat iedereen rekening gaat houden met het feit dat die importheffing door zal gaan. En daar wordt op voorhand al uh, de prijs, uh, in de prijs meegenomen. Dus dat betekent dat de prijzen beginnen te stijgen. Dat is al een paar weken gaande. Maar de laatste week uh, zien we echt dat de prijzen met 10% omhoog gaan. En dat gaat dus nog verder uh, naar boven door. Wat uh, natuurlijk een, een buitengewoon onvertuinlijke uh, beweging is. Door de stijgende prijzen neemt ook het aantal orders af, zegt UNETO-VNI. De organisatie wil dat er snel een eind komt aan de ontluikende handelsoorlog met China om banen te redden. De topman van Arkefly is niet blij met de plannen om vakantievluchten... in de toekomst te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad. Hij vindt het vooral kwalijk dat Schiphol niet heeft overlegd... met de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Volgens algemeen directeur Van der Heijden... heeft de overplaatsing grote logistieke gevolgen voor Arkefly. Het belangrijkste dus bezwaar is dat wij zowel op Europese... als op verre bestemmingen opereren. Vanaf Lelystad kan zeker niet gevlogen worden op verre bestemmingen. Dat zou betekenen dat een kleine airline zijn activiteiten zou moeten verdelen over twee luchthavens. Er zijn geen treinverbindingen die er op Schiphol wel zijn. Uh, dus, er is nog heel erg weinig duidelijk en het is een heel slecht alternatief... voor al die miljoenen Nederlanders die ieder jaar op vliegvakantie willen. Gisteren maakte Schiphol bekend dat de luchthaven vakantievluchten... wil overplaatsen naar Lelystad. Het de definitieve besluit daarover wordt volgend jaar genomen. Oceaanroeier Ralf Tuin is vannacht door een voorbijvarend schip uit de Indische Oceaan gehaald. Hij hing naast een omgeslagen roeiboot in het water en klampte zich aan zijn boot vast. Eerder op de dag was Tuin tegen een tanker gebotst. Daarbij raakte hij gewond en werd zijn boot beschadigd. De kustwacht denkt dat de roeier heeft geprobeerd zijn boot te repareren. Dat daarbij iets is misgegaan. Een gastankschip dat in de buurt was, heeft Tuin uit het water gehaald en maakt het naar omstandigheden goed. In Syrië hebben troepen van president Assad een Amerikaanse vrouw en een Brit gedood die meevochten met de rebellen. De familie van de 33-jarige vrouw uit Michigan heeft dat te horen gekregen van de FBI. De vrouw had zich volgens de familie bekeerd tot de islam. De Syrische staatstelevisie liet beelden zien van het rijbewijs van de vrouw en van haar paspoort. Ze zat samen met de Brit en een derde persoon in een auto die in het noordwesten van Syrië in een hinderlaag werd gelokt. De identiteit van de Brit is nog niet bekend. In de VS is een Libanese immigrant tot 23 jaar zelf veroordeeld... voor het plaatsen van een rugzak waarvan hij dacht dat die gevuld was met explosieven. De 25-jarige man heeft bekend dat hij in 2010 de rugzak gooide in een vuilnisbak... bij een groot sportstadion in Chicago. Hij had een nepbom gekregen van undercover-agenten van de FBI. De rechter maakte een vergelijking met de bomaanslag tijdens de marathon in Boston. Als de bom echt was geweest, dan was de aanslag in Boston daarbij vergeleken kinderspel, zei de rechter. Bij een opstootje tijdens een voetbalwedstrijd in Woldendorp in Groningen is een speler door een tegenstander in het gezicht geschopt. Dat gebeurde bij een wedstrijd tussen B junioren, jongens tussen de 14 en 17 jaar. Twee jongens zijn aangehouden. Begon allemaal na een overtreding, vertelt de politie. De keeper die verloor bij zijn emoties en viel een, een tegenstander aan. Hij trapte de jongen in het gezicht. Die liep daardoor letsel op aan zijn gezicht. Hij moest naar het ziekenhuis. De emoties liepen nog verder op en in het tumult dat daar ontstond... was er een andere speler die ook een tegenstander bij zijn keel uh, vastpakte. En dat was ook een reden voor hem uh, om hem aan te houden. Het weer. De eerste uur in Limburg nog wat motregen. In de rest van het land blijft het droog. Daar wisselen bewolking en zon elkaar vandaag af. Het wordt een graad of 16 aan zee en misschien wel 22 graden in het binnenland. In het weekend ook geregeld zon, al is het morgenochtend nog behoorlijk bewolkt. Dus is weinig kans op een bui. Het wordt wel iets koeler. 14 tot 17 graden. Kiesinformatie bij de AWB. Dennis mooi met een rustige ochtendspits. Ja, er staan maar een paar korte files, Marcel. Op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp, En op de A28 richting Utrecht bij Amersfoort ook 2 kilometer. En is een fulltime voorzitter van de Eurogroep nou een goed idee van Frankrijk en Duitsland? Hoort u zo. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Waarom is de kennis die de Rabobank in huis heeft nou zo speciaal? Omdat die kennis niet alleen voor ondernemers is, maar ook bij hen vandaan komt. Oh, voor en door ondernemers. Precies. We creëren die kennis echt samen. Uh, bijvoorbeeld tijdens inspiratiesessies over een bepaalde sector. Zoals laatst over de groothandel. Nuttig. Ja, zo kan je als ondernemer nog beter inspelen op actuele ontwikkelingen. Kennis voor ondernemers binnen handbereik. Kijk op rabobank.nl slash kennis. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Rutte wil 170.000 mensen hun thuiszorg afpakken. Daarom zeggen wij handen Thuis. Kom op 8 juni naar Amsterdam en laat je stem horen. Kijk op handethuisrutte.nl 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Heeft uw beheerder de griep? Geen punt. Ogenlee al uw ICT-vraagstukken op. We leveren al binnen een dag een vervangende beheerder. Vraag uw beheerder aan op OGD.nl. Ook voor uitbesteden, softwareontwikkeling, projecten en advies. OGD ICT-diensten. Samen slimmer. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. U hoort zo de kustwacht over roeier Ralf Tuin die problemen had met een olietanker. En Frankrijk en Duitsland willen een ander soort eurogroep voorzitter. Zeg ik nu minister of voorzitter? Allebei is goed. Wat moet ik nou doen? Laten we bij minister houden. In de ene kant minister op het ene geval en in de andere geval een voorzitter dus. Al dus minister voorzitter Dijsselbloem. Hoe lang die dat nog blijft? Ja, dat gaan we maar eens vragen want dat voorzitterschap van de Eurogroep moet niet langer een parttime baantje zegt. Zijn dat zegt de Franse president Hollande. Enfin sur l'organisation de cette gouvernance économique, nous sommes d'accord ensemble pour qu'il y ait plus de sommet de la zone euro avec un président à temps plein de l'Eurogroupe qui aurait des moyens renforcés. Ja. Ga daar praten met de minister van Financiën en oud voorzitter van het Internationaal Monetair Fonds, Ono Ruding. Meneer Ruding, goedemorgen. Hoe interpreteert u die opmerking van Hollande? Uh, enigszins verrassend. En ik vind dat geen, geen goed idee. Als een Franse president dat zegt... dan heeft hij daar uh, Franse eigen belangen mee op het oog. En het is vreemd omdat toch kort geleden diezelfde groep... Uh, zes maanden, vier maanden geleden heeft besloten... om uh, één van de zittende uh, ministers van Financiën... in dit geval Dijsselbloem, daarvoor te kiezen. En dat was een duidelijke... Duitse wens. Ja. Daarom is, de, hè, is het, het Nederlander geworden, in dit geval Desselbloem. En eh, ik kan me niet voorstellen dat, dat de Duitsers hun mening hebben veranderd. Maar ja, dit is dan een van die onderhandjes, bilateraaltjes, tussen, het, de, in dit geval, Hollande en mevrouw Merkel. En eh, ja, ik weet niet wat voor een dier er is gesloten. Maar ik denk dat, dat de, de Fransen sterk. Hebben aangedrongen bij de Duitsers om daarmee akkoord te gaan. En ik moet nog zien of dat, dat gebeurt. He? Ja, Frankrijk, dat was natuurlijk wel bekend, wilde daar een soort instituut van maken. Wil daar een soort instituut van maken. Vindt u dan? U geeft het al een beetje aan des te opmerkelijke dat Merkel daar niet voor is gaan liggen? Nou, ik ben inderdaad uh, verbaasd, omdat. De huidige constructie juist tot stand is gekomen op aanbrang van Duitsland. Dus uh, uh, mevrouw Merkel en natuurlijk minister Schäuble ook. En um, uh, um, ja, ik denk dat dit wel een uh, sympathiek klinkt voor bij de Fransen. Daar komt het vandaan en ook de zogenaamde zuidelijke landen. Maar um, uh, het is ook heel vreemd om dan na een paar maanden weer, weer de andere kant op te gaan. En um, uh, je kunt wel met een vaste... Uh, ...fulltime voorzitter werken, dat heeft natuurlijk de EU van de 27 heeft dat ook met Herman van Rompuy. Maar men had juist een andere route gekozen, omdat men wilde dat er een, dat de voorzitter ook iemand die hier dagelijks als minister bij de materie is, is betrokken. Dus ja. u kunt dat wel doen, uh, het is dus geen gekke gedachte op zich. Maar het is uh, heel vreemd dat men nu eens van koers gaat veranderen. En daar zit misschien iets achter wat wij niet direct kunnen bevroeden... Een, een, mm. een afspraak over een heleboel zaken tussen Duitsland en Frankrijk. Ja, maar speculeert eens even, meneer Ruding, want u zegt al dat er zit Frans voordeel aan Wat zou dat voordeel dan kunnen zijn? Nou, de, de Fransen um, proberen dan natuurlijk weer zo te manoeuvreren... dat ze daar iemand voor kunnen vinden die um, wellicht sympathieker staat... tegenover Franse, Franse wensen op financieel gebied in Europa... Dat vind ik niet, niet gewenst, want dan weet je ook wel waar het aan toe gaat. Nee, maar dat uh, zal Duitsland toch ook niet accepteren? Dan? Nee, precies. Vandaar mijn, mijn verrassing. Daarom had je, Duitsland juist zo aangedrongen op een van de zittende ministers. Maar natuurlijk wel een minister die uh, dicht zit meestal bij de ja, standpunten van Duitsland. En Dan denk je natuurlijk aan Nederland. Dus je had ook kunnen denken aan, hè, aan, aan, aan Oostenrijk of aan uh, Finland en zo. En uh, uh, dan is het toch vreemd als je na een paar maanden weer een andere, andere lijn kiest... Ja. Onze correspondent zei net van niet, Chris Ossendorp, vanuit Brussel. Um, maar wat, wat denkt u, uh, ja, heeft het functioneren van Dijsselbloem daar ook nog mee te maken? Hij is natuurlijk wel eens is iets te loslippig af en toe geweest. Um, nou ja, dat, dat, dat zegt men in Brussel. Maar dat komt dan natuurlijk wel van mensen die, die andere, andere belangen hebben. Ja, Hij was wel we, eerlijk. En, uh, ja, uh, maar goed, uh, zijn voorganger Jonker, die, die ik goed ken, hè, de minister-president van, van Luxemburg, was, was ook zeer uitgesproken. En trapte ook wel eens op, op lange tenen van, van grote landen. Dus dat, dat is niet ongebruikelijk. Kijk, je krijgt tikkels een zwarte piet als voorzitter. Ik heb het zelf bij het IMS ervaren. Omdat je naar een compromis moet streven en dan uh, is het... Uh, als dan de voorzitter de, de schuld zou krijgen... dan moet je kijken naar degene die hebben aangedrongen op een oplossing. Dat was toen die illusie over Cyprus eh, een maand geleden. En eh, de fouten zijn daar gemaakt. Ik dacht, die zijn gemaakt. Dat is zeker. Maar ik dacht niet door de voorzitter Dijsseldoorn in dit geval... maar door andere landen die, die in het begin een verkeerde oplossing wilden... en nu dan later dus de zwarte piet doorschuiven aan iemand anders in dit geval. De, de voorzitter. Dus er is een weinig fris spel in, in Brussel... Uh, ik, uh, ik zit daar dichtbij, je kent die mensen. En dan ben ik niet altijd onder indruk. Maar ja, goed, in krantenartikelen wordt dat natuurlijk uh, enthousiast overgeschreven. Omdat het natuurlijk uh, ja, leuk nieuws is. Ja. Maar, maar dat het verrassend is, uh, de huidige ontwikkeling, dat, is, dat, dat, dat geldt voor mij ook. Ja. En, en, of, en of het verstandig is, betwijfel ik. Onno Rieding, hartelijk dank dat u even uw mening wilde geven. Goedemorgen. Gaan we door over Schiphol, want er gaat de komende jaren voor 1 miljard euro investeren... in nieuwe pieren en betere voorzieningen voor reizigers. De luchthaven Lelystad die wordt dan geschikt gemaakt voor vakantievluchten... binnen Europa, naar Spanje, Portugal, dus via Lelystad in de toekomst. Maar daarvoor moet nog wel heel wat gebeuren, Mark-Robin Visser. Mind your step... Mind your step. Ja, ja ik roep je roept het, het zelf maar, maar ja. Even, want uh, ja, dat, <laughs> dat geluid hoor je hier in Geen Lelystad. Geen rolband, zeker. Nee. nee, helemaal niks. Wel een, een lief bord, een informatiebord. Hartelijk welkom op Lelystad Airport. Member of the Schiphol Group. En het is 31 mei 2013. En als je dan hier rechts in de hal. Er staan twee tafels met computers erop. En die computers die zijn voor piloten die het laatste weer, nieuws enzovoorts willen hebben. En wat dan zo ontwapenend is, dat is dat de user en het paswoord met een stickertje op het scherm zijn geplakt. Zo gaat dat hier op dit moment nog op Lelystad Airport. Zojuist bij het bushalte Airport Plaza stopte lijn 7. En er zaten twee mensen in de bus. Te weten de buschauffeur en een piloot in opleiding die hier verderop bij de vliegschool, zijn trainingen gaat doen. Hij loopt nu met zijn karretje die kant op. Ja. En uh, verder, je hoort het, is het rustig nou, op nog, Lelystad nou, Airport. <laughs> nog geen drommentoeristen gepakt voor Spanje. Mark Robin, we komen later bij je terug. Ik ga uh, er verder over praten met Frank Oostdam, directeur van de ANVR... Nederlandse reisbranche. Meneer Oostdam, goedemorgen. Goedemorgen. Er moet nog wel heel wat gebeuren hè, voordat Lelystad er klaar voor is. Ja, dat, dat, dat, dat gevoel had ik al. En als ik de reportage van uw verslaggever hoor, eh, eh, krijg ik dat zeker ook. Ja, nee, dat moet. Er moeten dames ja, echt blij zijn, we ook niet. Het is gematigd positief ten aanzien, van, ten aanzien van de plannen. Ja. Maar er moet toch nogal wat gebeuren. willen We daar eh, met heel veel succes vakantiegangers naartoe kunnen sturen. Ja, afgezien van het feit, en dat hoorden we net al, dat ook alle vergunningen natuurlijk nog rond moeten komen. En alle bezwaarschriften nou, moeten worden. Ja. Ja, dat sowieso. maar uh, En, en u, u noemt bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, u noemt uh, Spanje uh, als een belangrijke bestemming. Maar er zijn bij ons ook luchtvaartmaatschappijen uh, voor vakantievluchten die veel verder vliegen naar, naar, naar Egypte. En, en zelfs ja. dan ook nog verder intercontinentaal. Ja, dus landings- en startingsbanen moeten langer. Uh, er zal uh, op Lelystad zelf natuurlijk dus ook bijvoorbeeld wat moeten gebeuren. Openbaar vervoer moet, uh, moet, uh, moet worden geregeld. Dus uh, nou, er moet nog wel wat werk worden verzet. Ja, de... De um, directeur van Arkefly van de Heide is bepaald geen voorstander van. Um, hij liet dat gisteren weten, want hij zegt: ja, dan moeten we onze activiteiten ook nog splitsen. Nee, een, deel ja, Schiphol, is... een deel op Schiphol, een deel op Lelystad. Ziet u dat ja. bezwaar ook? Nou, in zijn situatie begrijp ik dat inderdaad, want hij voert ook vluchten uit, bijvoorbeeld naar uh, intercontinentale vluchten. En als je dan uh, ervan uitgaat dat die landen dus, uh, niet zo lang zijn, dat hij dat soort vluchten ook kan doen... ...ja, dan, dan heb je gescheiden operaties en daar wordt hij natuurlijk uh, niet zo blij van. Maar in het algemeen, even uh, algemeen gesproken over vakantievluchten... Uh, ...ja, je zal, je zal uh, echt nog heel veel moeten doen qua infrastructuur... Um, wil dat voor elkaar komen. En wat voor ons eigenlijk het belangrijkste is, en dat zegt ook Alles, de Allestafel heeft dat gezegd, van ja, als dat al zo is, en dat lijkt nu te gaan gebeuren, dan moet dat gebeuren op basis van marktwerking. En uh, dan moeten bedrijven worden gestimuleerd om dat te gaan doen. Lees worden verleid om dat te gaan doen. Ja. Dus, uh, dus niet verplichten, vindt ja, u? En dus niet verplichten. Dus ik kan, kan me voorstellen dat je, dat, je, dat, dat het ook nog best wel wat voet in de aarde heeft. Ja, het is nog niet klaar, meneer Oostdam. Hartelijk dank. Nee, nog lang niet. Voor uw commentaar. Frank Oosdang hoorde u, directeur van de ANVR. Oceaanroeier Ralf Tuin, u hoorde dat net, is vannacht in de Indische Oceaan uit het water gevist. Kustwacht in Australië sloeg alarm nadat het was ingeseind door de collega's uit Den Helder. Want daar kwam vannacht het signaal van Tuins noodbaken binnen. Dat was afgegaan. Peter Westerberg van het Kustwachtcentrum in Den Helder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kwam er dan binnen bij u? Uh, er kwam een bericht binnen uh, dat uh, het noodbaken van zijn uh, roeiboot af was gegaan. Ja. Uh, dat wordt gedetecteerd door een satelliet. Uh, vervolgens wordt gekeken door het grondstation wat hij ontvangt... Uh, op welke naam die geregistreerd had, in welk land en in welke positie die zich bevindt. Ja. Uh, qua locatie is het uh, gebied Australië, maar qua registratie is het een Nederlands baken. Dus zijn wij ook geïnformeerd. En vervolgens contact gezocht met de Australische kustwacht. Die heeft verder een actie op poten gezet om bij de locatie te komen. Ja, en hoe gaat zo'n noodbaken af? Doet dan de, de kapitein dat zelf? Of als het in het water komt of zo? Hoe werkt dat? Nou, dat kan op beide manieren. Hij kan het zelf aanzetten als hij denkt... nou, ik ben nu dusdanig in nood dat ik hulp nodig heb. Kan hij hem handmatig aanzetten. Uh, het is ook zo dat als het baken nat wordt, dan uh, lost er een batterij op... en dan gaat het baken automatisch dan zenden. Precies. En dus uh, ging het om Ralf tuin, Dat was u dan wel duidelijk. Die probeert de Indische Oceaan over te steken. Wat weet u daarvan? Wat is daar misgegaan? Uh, nou, eerder, uh, gisteren al, uh, heeft hij wat problemen gehad... toen een tanker uh, vrijdag bij hem kwam... Uh, waardoor hij uh, wat schade heeft opgelopen aan zijn boot... door de boeggolf die dat uh, veroorzaakte... Hij was wat gewond geraakt, had wat kneuzing aan zijn ribben en vermoedelijk een gebroken vinger. Uh, ook wat schade aan de boot. Ja, het vermoeden is nu dat hij dat heeft proberen te repareren. En daarbij misschien toch het bootje is omgeslagen. Ja, met alle gevolgen van dien. Ja, dus hij, is niet, hij, is niet een, hij heeft niet een aanvaring gehad met die tanker? Nee, niet zozeer een aanvaring. Uh, maar wel door de boeggolf, uh, ja, waarschijnlijk toch ook omgeslagen. Het uh, bootje wel weer overeind gekregen. Uh, toen zelf wat probeerde te repareren. En toen vermoedelijk is het dan uh, toch fout gegaan. Ja, en weet u of dat in het donker is gebeurd? Want ik zou denken, ja, zo'n tanker zie je wel aankomen. Uh, nou, dat is inderdaad vanochtend vroeg uh, dat het baak is afgegaan. Toen was het daar net licht aan het worden. Uh, dus dat is in het donker gebeurd inderdaad. Ja, dan lag hij misschien nog te slapen. Hoe is het met hem, weet u dat? Uh, nou, hij is op dit moment aan boord van een, een tanker die hem heeft opgepikt. Uh, daar, die is onderweg naar Nigeria. Nou, na omstandigheden goed, hij was al wat onderkoeld toen ze hem uit het water haalden. Uh, inmiddels ook contact geweest met een dokter via Australië. Hoe het uh, gesprek geweest is, weet ik verder niet. Uh, er wordt nu even bekeken of hij inderdaad meegaat naar Nigeria toe. Dat is nog wel even een stukje varen. Of dat hij misschien eerder van boord af kan. Maar dat, uh, daar heb ik nog geen informatie over. Nee, zijn familie houdt een website bij. Daar werd gisteren op gezet dat de stuurautomaat waarop hij koers houdt uh, kapot lijkt. Ja. Zou dat het einde betekenen van de reis? Kunt u dat inschatten? Uh, nou... Ja, misschien dat hij dat inderdaad heeft proberen te repareren. En dat hij misschien onder de boot moest komen of zo. Ja, dat is niet helemaal bekend. Uh, het bootje ligt nog steeds wel in zee. Uh, dus ja, dat bootje is verder verloren. Ja, en, en hoe gaat het nu met hem? Waar, waar is hij? Uh, aan boord van de tanker die ja. hij uit het water heeft gehaald. En uh, ja, na omstandigheden goed. En daar gaat hij naar? Uh, Nigeria, ja, zoals het nu naar ja. uitziet. Okay. Terwijl ik al zei, misschien dat hij eerder ja. van boord afstapt. Maar dat is even afhankelijk van uh, wat de dokter... Of dat kan. ja. Uh, uh, of hij uh, zegt van nou, tof om hem eerder van boord te halen. Peter Westerberg van het kunst, Kustwachtcentrum. Hartelijk dank ja, graag gedaan. voor uw informatie. informatie nu bij de ANWB. Dennis mooi. Uh, er staat een viertal files, uh, Marcel. Zo. Op uh, de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Maarhezen en Valkenswaar. Twee kilometer. A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 2. Drie kilometer op de A9. Ook naar Amstelveen, bij Baddeverdorp. En op de A28 richting Utrecht. Bij Amersfoort ook drie kilometer. Maroon 5 hoort u nu met is love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 Zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Gouden Strop is gisteravond weer uitgereikt. Het is de belangrijkste literaire prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. Uitreiking was ook meteen het startsein voor de maand van het spannende boek. Ja, het is zo dat het dat de 25 ste keer is dat we dit organiseren. En dan wil ik aan u vragen, wat zouden de eerste woorden zijn van uw nog te schrijven? spannende boeken. Vanavond gaan we er allemaal aan. Het was donker in de steeg. Het was nacht. Een stik donkere nacht. Er was dus een moord gebeurd in Amsterdam. Maar ik had het niet gedaan. Ze was verlegen, maar wraakzuchtig. Altijd spannend. Hè? Tot het einde. Er was eens een avond van een spannende boek. Ja, heel Knip, ja. ik verklaar uw ja, avond voor geopend. Heel aardig, alsjeblieft. Ja. Arjen Lubach, een van de genomineerden. Ja, ja Zenuwachtig? Best wel toch, ja. ja. Ik, alhoewel ik er ernstig rekening mee hou dat ik hem niet win, omdat ik toch een, een nieuweling ben in het genre. Maar het, ik ben redelijk ver gekomen al voor, voor wat ik wilde. Maar nou ja, toch wel weer zenuwachtig. Vertelde jij hem nog niet zo winnen? Hè? Wat, wat is volgens jou dan degene die moet gaan winnen? Ja, ik heb niks gelezen. Ik lees überhaupt eigenlijk niet echt thrillers. Wat doe je eigenlijk op deze avond, behalve omdat je genomineerd bent? Geen idee. Nee, ik drink, ik drink graag een drank. Nee, nee ik heb gewoon echt een triller geschreven. En ik, en ik heb zeker geen minachting voor de genre of zo, hoor. Maar, maar ik, ik moet eerlijk toegeven, ik ben nieuw en ik weet er allemaal niet zoveel van. Dus nee, maar ik, ik, ik hoop dat de beste wint, laat ik het zo zeggen. Alle vijf zijn ze grandioos. Maar dit boek was, heeft zoveel bloedstollende, ademstokkende scènes erin. Dit is echt waar een spannend boek over gaat. Nacht in Parijs heeft de Gouden Strop 2013 gewonnen. Hij loopt nu het podium op. Ja, echt waar, echt waar, roept hij. Hij kan het bijna niet geloven. Jongen, wat een verrassing. Ja. Hij staat zo de meeste vermoeid. Zo, ja. ik heb je horen kruisen. Geweldig. Verdiend hoor. Helemaal verdiend. Ja, felicitaties. Michael Berg, het beeld in je handen. Dank je. Geweldig. Goed, hè? Ja, ja, super. Nog meer felicitaties tussendoor. Je bent zelf ook verrast, geloof ik, hè? Ja, ik ben totaal verrast. En, uh, ik, ik vond het al geweldig om de longlist te halen, de laatste elf. En toen kwam me het nieuws dat ik de shortlist had gehaald bij de laatste vijf. En ja, weet je dit boek is al bijna een jaar oud. Dus, uh, en ik had me eigenlijk van dit jaar niet zoveel voorgesteld. Want ik heb dit jaar geen nieuw boek. En zit je in Frankrijk hard te werken aan weer een nieuw boek. Dus ik dacht, oh my god, 2013, geen nieuw boek. Uh, iedereen vergeet wie Michael Berg is. Dus ik zei tegen de uitgever, dan moeten we maar winnen. Zodat we eindelijk dat boek weer eens een keer uh, kunnen verkopen. Nou ja, ja dat is gelukt. het gewonnen hebben is fantastisch. Ik had echt niet verwacht. Achter je ja. staat ook de witte check, gouden letters. 10.000 euro, uh, uh, ook belangrijk. Uh, nou ja, goed, ik uh, moet er ergens van leven. Hè? Dus uh, zolang ik niet van mijn spaargeld hoef te leven. Maar gewoon van wat ik verdien als schrijver... Uh, ja, dan kun je je ook zelf echt schrijven noemen. Ben je inderdaad wel bezig met een nieuw boek? Ik ben bezig met een nieuw boek, ja. Dat gaat volgend jaar uitkomen. Ik heb dit jaar uh, twee, keer, twee halve boeken weggegooid of weggelegd... omdat ik ze niet interessant vond. En ben aan iets heel anders nu begonnen... omdat ik ook vind dat je moet proberen om het ieder boekje zelf weer te verbeteren... of ieder geval te zorgen dat het ook interessant blijft voor mij als schrijver. Wordt het een ander genre dan ook? Um, laat ik daar nog even niks over zeggen. Dat houdt het spannend. Ja, ja dat is een cliffhanger, hè? Welberg won de gouden strop voor nacht in Parijs. hoorde een reportage van Martijn van der Zanden. E-health, dat is uh, zorg op afstand met behulp van internet of andere technologie. En het zou de toekomst van de gezondheidszorg moeten zijn. Alles zou makkelijker en ook vooral goedkoper worden. Maar van de belofte komt maar weinig terecht. En in Groningen gaan ze nu onderzoeken waarom het nou niet van de grond komt. Daan Bultje is onderzoeker bij de Universitair Medisch Centrum in Groningen. Goedemorgen, meneer Bultje. U gaat e-health onderzoeken. Wat bijvoorbeeld, wat voor project? Uh, voor de goede orde, ik ben zelf geen onderzoeker. Ik ben wel betrokken bij het project. Uh, wat we gaan doen is eigenlijk in Europees verband kijken in verschillende regio's. van wat zijn nou de succesvolle e-health-projecten. en wat zijn nou de. Hm. Uh, hè, waar, waar komt het wel van de grond en waar komt het nou niet van de grond. En kunt u eens een voorbeeld geven van zo'n project? Nou, een voorbeeld van een, van een project. Wat, wat, waar we mee bezig zijn, is bijvoorbeeld het e-diabetes-project. Dus dat we. Uh, ...patiënten met diabetes bijvoorbeeld uh, via een, uh, ja, een dagboek laten bijhouden... ...wat hun bloedsuikerspiegel is en wat hun, uh, uh, wat hun eetpatroon is... ...om op die manier ook op afstand te kunnen bijhouden hoe het met die patiënten gaat. Ja. Is dat een voorbeeld van een geslaagd project? Of? Het is een, een project dat veel, uh, veel potentie heeft... ...alleen vervolgens is het wel uh, lastig om mensen erbij te betrekken. En dat zie je sowieso uh, bij e-health projecten. Er worden veel... Vanuit de techniek worden hele mooie vindingen worden eigenlijk uh, naar voren gebracht. Er wordt gezegd: van nou, dit is toch eigenlijk fantastisch, waarom, uh, iedereen zou hier wat mee kunnen. Maar vervolgens zijn er heel weinig uh, gebruikers. Ja, het blijft en, dus, en, en dat geldt dus voor, voor meer van die projecten. In, in die goede potentie blijft het een beetje hangen. Ja, zeker. Dat is, uh, dat is, uh, het, het heeft heel veel uh, potentie, dus je zou er veel mee kunnen. Uh, maar omdat het te veel vanuit de techniek eigenlijk wordt ingestoken. en te weinig vanuit de patiënt en vanuit, vanuit de professional is het toch lastig. En het, het tweede factor wat een, wat een probleem is, is dat er ook veel ad hoc financiering is. Dus Aha. er wordt veel met subsidie gewerkt. Maar als die subsidie vervolgens uh, op is, ja, dan, dan, dan bloedt een project eigenlijk dood. Dus je zou ook meer moeten werken aan ja, uh, uh, zijn... een business case. Het zijn je je nog te veel eindige projecten dus? Ja, veel, uh, veel versnippering. Huh. Uh, dus veel, veel kleine projectjes. Mensen die ook naast elkaar dezelfde dingen aan het doen zijn. Terwijl je dat beter geïntegreerd zou kunnen doen. En, en en daar is dit project ook op gericht. Ja, en u geeft het al aan, een beetje de menselijke factor is buiten beschouwing gelaten. Men loopt er dus nog niet zo warm voor. Men voelt er nog niet zoveel voor. Nou ja, kijk, het is, uh, het, het is een beetje dubbel. Aan de ene kant zijn mensen gewend om alles, uh, alles digitaal uh, te doen. Dus hey, zoek maar eens een reisbureau. Want, want iedereen die doet dat tegenwoordig online. Dus, dus men is daar wel aan gewend, maar in de zorg. Dat uh, ja, zo is opbrekt, een ander verhaal natuurlijk, hè? Dan gaat het over je lichaam. Nee, zeker. Maar dat is, aan de andere kant zijn er wel mensen... die daar graag, wel graag wat mee zouden willen doen. Alleen vervolgens is het de vraag... wat is daar nou de beste, de, het beste middel voor? En omdat er zoveel verschillende middelen zijn... en, en, en die, die kleinschalig worden ingezet... is het heel lastig om dat eigenlijk een vast onderdeel van je leven te maken. Ja, ja. Eigenlijk ben je gebaat bij vele grootschaligere dingen... die ook onderling uitwisselbaar zijn. Ja, denkt u dat het kan dat ze wel succesvol kunnen worden... en niet stranden in goede bedoelingen? Ik denk dat het zeker mogelijk is. Uh, ik denk dat uh, je ziet gewoon dat ook de mensen die nu met e-health bezig zijn elkaar ook veel meer aan het opzoeken zijn. Dat is ook het leuke van, uh, van nu hier onderzoek naar doen. is Dat je ook gedurende die processen waarin mensen echt bij elkaar gaan zitten en dat ook gezamenlijk gaan, uh, gaan, gaan neerzetten. Dat je ook kan zien van nou, wat gaat daar nou goed en wat gaat daar nou niet goed aan. En die voorbeelden kunnen we vervolgens weer in andere regio's in Europa ook laten zien. Uh, om te zeggen van nou, als jullie het willen doen, dan zouden we het zo en zo aanpakken. Goed zo. Dus er is verbetering mogelijk. Zal ook blijken uit het onderzoek dat drie jaar gaat duren. Daan Wiltje van het UMC Groningen. Hartelijk dank. Gaag Goedemorgen. En straks hoort u hoe de privémail van de Belgische premier bij een krant terecht kan komen. Het gebeuren... En het stond ook nog in de morgen. Dit is Radio 1. Nu is het nos UNL van half negen door op Meegens. Medische hulpmiddelen zoals stomazakjes zijn veel te duur. Dat vindt zorgverzekeraar CZ, die nu actie onderneemt. CZ betaalt nu 4 euro per stomazakje, terwijl de verzekeraar een vergelijkbaar product... voor 17 cent kan laten maken in China. CZ overweegt nu zelf de zakjes uit China te importeren. De tussenhandelaren zijn het er niet mee eens. Er zijn grote verschillen in kwaliteit en techniek... zegt de belangenorganisatie Nefemet. Er zit vooropgeteld 1 miljard euro in allerlei potjes bij de Rijksoverheid die gereserveerd zijn voor de bouw. Maar door getreuzel en bestuurlijke rompslomp wordt het geld niet gebruikt om de bouw uit het slop te halen. Dat zegt de voorzitter van Bouw het Nederland, Brinkman. De traagheid bij de overheid kost de bouwsector 8000 banen en bij aanverwante sectoren nog eens 4000 banen, denkt Brinkman. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen weken met meer dan 10% gestegen. Oorzaak is de importheffing die Europa vanwege oneerlijke concurrentie wil leggen op Chinese panelen. Die heffing zou op 6 juni in moeten gaan. In Emmen is een ramkraak gepleegd op een geldautomaat van ING. Over geld is gestolen is niet bekend. De daders reden met een gestolen auto in op de pinautomaat in winkelcentrum Emmerhout. Daarna staken ze de ruimte waarin de automaat staat in brand. Het winkelcentrum zelf heeft geen brandschade opgelopen. Er is niemand gewond geraakt bij die ramkraak in Emmen. En een postzegel is per 1 augustus 6 eurocent duurder. Post.nl kondigde al eerder aan dat het duurder zou worden om post te versturen. Maar had nog geen definitieve ingangsdatum bepaald. Postzegel kost straks 60 cent. Postbedrijf zegt dat de verhoging nodig is. Omdat er jaarlijks 8 tot 10% procent minder brieven worden verstuurd. En de impact van de prijsverhoging is klein, zegt Post.nl. Want een gemiddeld huishouden is 2 euro per jaar extra kwijt aan post. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl de verschillen in het weer zijn vandaag vrij groot... want in het noorden schijnt de zon geregeld. In het zuiden komen veel meer wolken voor. En met name in het zuidoosten zou ook wat regen of motregen kunnen vallen. Verder blijft het droog en later vandaag is het ook in het zuidoosten van het land weer droog. De temperaturen lopen langzaam op. Bij zee wordt het 15 graden. In het binnenland 20 en in het oosten misschien wel 22. Daarbij wel een stevige noordelijke wind... Die is matig boven land, kracht 3 tot 4. En vrij krachtig in de kustgebieden, windkracht 5. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Het zuidoosten blijft gevoelig voor wolken en misschien ook nog een spatje motregen. Morgen weinig verandering, meeste zon in het noorden en noordwesten. En nog steeds wolkenvelden in het zuidoosten van het land. De temperatuur levert wel wat in. Morgen wordt het 14 tot 17 graden bij opnieuw een stevige wind. De dagen die volgen leveren dan hoge druk weer op maar wel met een aanhoudend noordelijke wind. En dat betekent dat de temperaturen niet schokkend zullen stijgen. Er is ruimte voor de zon, wolkenvelden maken ook kans... en de buikans is klein. Hier informatie bij de ANWB... maar het hoogtepunt van de ochtendspits. Dennis, mooi. Er staan nu acht files op het hoogtepunt. De meeste files zijn niet langer dan een kilometer of twee, drie... en geven niet al te veel vertraging. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A1 richting Amsterdam, bij Eembrugge 3... En op de A9 ook maar Amstelveen bij Badhoevedorp ook 3 kilometer. Op de A28 richting Utrecht staat voor het knop het Hoeverlaken 4 kilometer file. Nou, het is nog lastig genoeg. Dit is mooi. Bij de ANWB dank je wel de mailwisseling van de Belgische premier Die Roepo ligt op straat. En de grote vraag bij Roland Garros is: blijft het droog?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 Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo presenteren Mike Baudet, Diedrich van Vleuten en Lennet van Dongen... op 4 juli en 15 augustus uw klassieke top 10 summer classics. Kijk snel op robecosummernights.nl. Een over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat moeizaam op Roland Garros. Il pleut, het regent daar maar. Voordeel, Marcella Meske, goedemorgen, goedemorgen, is dat we nog steeds een Nederlander in koers hebben. Ja, dat klopt. Robin Hazen zou gisteravond laat nog moeten spelen op baan 7. Maar ja, vanwege de vele regenpauzes is die wedstrijd geschrapt. En staat hij voor morgenochtend vandaag dus 11 ja. uur op het programma. Ja, dat zeker. Ja, nee, natuurlijk, niks is zeker. Maar hij moet toch eigenlijk vandaag wel spelen? Ja, om 11 uur. Ja. Nou, Dan maar... uh, gaat het ook gebeuren. Maar het weer, ik kan je verzekeren, het ziet er uh, beter uit. Het oh. is vandaag een soort overgangsdag. Misschien dat er nog een buitje komt. Maar uh, grotendeels zal het toch droog blijven. En vanaf morgen de rest van het toernooi stralende zon. Kijk, dat is goed nieuws. Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld, kon zijn partij nog wel afmaken. Ging eenvoudig door. Bij het vrouwentoernooi was er wel een verrassing. Winnares van 2011, Chinese Nali, die wist de volgende ronde niet te bereiken. Had dat misschien met de onderbrekingen ook te maken? Zou goed kunnen, want ze moesten drie keer de baan af. En uh, ja, Nali uh, stond dan toch wel een beetje onder druk. Maar ik moet zeggen, die Amerikaanse tegenstandster van uh, 28 jaar. Uh, ervaren speelster, uh, nummer 67 uh, in de wereld. Heeft al een stuk hoger gestaan. Die Bethany Matic Sense. Nou, die kreeg natuurlijk gisteren alle credits. Want ja, er was zoveel regen. Er was ook voor alle journalisten niet zo heel veel te schrijven. Dus zij was de big story van gisteren. Ik zat ook in de persconferentie. Het was uh, geweldig. Want. Het is wel een, een karakter, deze tante. Die toch in het verleden altijd bekend stond. om de. Ja, excentrieke outfits die ze droeg op de baan. Het is een beetje de Lady Gaga van het tennis. En ja, zo ging ze ooit ook op Wimbledon. naar de Wimbledon Spelers Party. in een tennisjurk van tennisballen, uh, blauw haar, kniekousen. Ze draagt ook kniekousen op de baan, vaak hele felle kleuren. Uh, en er werd meer over de outfits gesproken dan over de tennis. Maar gisteren ging het dan eindelijk over de tennis. En uh, ja, ze heeft fantastisch gespeeld. Uh, aanvallende tennister, speelster uit de uh, Midwest. Hè, dus een, een, een echte non no nonsense speelster uit uh, Amerika. En uh, ja, ze is een van de dertien Amerikaanse speelsters hier... die het toch vrij goed doen allemaal... En en die Bettany Matic, ja, die was heel brutaal, speelde uitstekend. Ja, die wint 5-7, 6-3 en 6-2 ja, van de oud-winnares van Roland de Ros, Nali, knap. Ja, dan uh, heb je gezegd dat het vandaag uh, mooi weer gaat worden. Dus daar gaan we je aan houden. En dan komen er mooie partijen nog. Waar ga je, op, waar ga je naar kijken? behalve nou ja, Hazen natuurlijk. Behalve ja. natuurlijk. Uh, Nadal moet nog zijn tweede ronde spelen tegen Martin Clizan. Uh, dat is een tweede ronde. Maar Federer bijvoorbeeld, ja, die heeft weer geluk in het schema. Speelt op de zonnige dagen, zit al in de derde ronde. Wel een lastige tegenstander. Uh, Julien Benneteau van wie hij vorig jaar op bijna verloor. Dus dat wordt uh, prachtig op het centercourt. Fransman tegen Federer. Dan een Frans onsje. Songa tegen Chardy. En hebben we nog een Fransman, Monfils, die het zo ontzettend goed doet. Die won van Berdy, die won van Gulbis. Hij speelt tegen Tommy Robredo, de Spanjaard die eerder van Igor Seisling won. Dus voor de Fransen in ieder geval heel veel te, te genieten. En laten we hopen dat Hazen straks tegen de Pool-Jurzy Janowicz... Ja, er ook een mooie partij van maakt. 11 uur, op baan 16, helaas geen camera's. Gisteren stond hij op baan 7 gepland. Wel camera's, kon we Vandaag dus niet, maar we gaan het wel via tv... En Reporters, onsite, gaan we dat helemaal bijhouden met score. En de afloop natuurlijk interviews en de hele mikmak. Dus uh, we houden u op de hoogte van alles. Uiteraard. Op Radio 1 volgt u dat, die partij van Hazen. Marcella Mesker, dankjewel. Er is een opsteker te melden voor het Griekse toerisme. Na een paar slechte jaren worden er dit jaar weer veel toeristen verwacht. In de cruise sector is dat bijvoorbeeld al aan de gang... De eerste maanden van dit jaar kwamen bijna een kwart meer toeristen op cruiseschepen aan in Piraeus, de havenstad bij Athene. En dat moet meer geld gaan opleveren, geld dat hard nodig is voor de Griekse economie. Correspondent Connie Casey ving de toeristen op in de haven. I'm from United States. From Argentina. Australia, Melbourne. Colorado. El Salvador. Japan. Texas, Houston, Texas. Ik zie nu honderden mensen uit de douane komen. Die zijn allemaal aangekomen met uh, cruiseschepen. Op dit moment liggen er drie grote cruiseschepen in de haven van, uh, van Piraeus. We hebben een prachtige gehad, maar nu verheugen we ons erop om uh, de Acropolis te zien. En nee, de crisis heeft onze beslissing om hier te komen helemaal niet beïnvloed. We komen hier juist om dollars uit te geven voor uh, de Griekse economie. We kunnen naar to je tourism-dollars... En dat is belangrijk. En het is belangrijk dat mensen nog steeds naar plaatsen zoals dit komen. Je hebt veel trots op te zijn. Het is jammer dat je in zo'n staat bent. Ja, ik ga een of twee dagen in Athene en dan ga ik naar de VS. Wat verwacht je hier te zien? Ik heb geen idee. De eerste keer hier in Athene, om je de te Dus wat raad je aan? Meer toeristen van de cruiseschepen, maar gaan ze ook geld uitgeven? Want soms bezoeken ze alleen de Acropolis en de musea. En ook kan Griekenland veel meer uit dat cruistourisme halen. Van de 36 miljard die op Europese cruisebestemmingen wordt verdiend, haalt Griekenland nog maar 600 miljoen euro binnen. Hij gaat ook geld uitgeven. Well, we'll see. I've done a lot of shopping and we'll see. I'm going to the Acropolis today and then tomorrow I'm zien wat see what I do. Are je going to do some shopping also maybe? Probably yes. <laughs> Presents for my family. Veel cadeautjes kopen voor mijn familie. Alle toeristen worden naar de bussen gedirigeerd om het centrum van Athene te bezoeken. Onder aan de Acropolis is een hele groep toeristen... van het cruiseschip de Asuka aangekomen. Sommige Japanners zijn ook neergestreken in een restaurant hier, een taverna. Eigenaar van de taverna zegt ja, ik zie veel meer toeristen dan vorig jaar. Ook heel veel van cruiseschepen, met name uit Japan... De Verenigde Staten en ook China. Ik heb elke dag wel een paar honderd Japanners die hier komen eten. Nee. Een toeristisch winkeltje met uh, kruidjes, en kettingen en tasjes, bekers met Athene erop. Het is een beetje een winkeltje met kitsch. De eigenaar zegt: uh, Ach nee, ze kopen niet veel, deze toeristen. Over het algemeen is het gemiddeld 10 euro en meer niet. Alle beetjes helpen in Griekenland. Reportage hoorde u van Connie Kees. En in Zwolle wordt het museum de Fundatie geopend. Daarboven zweeft iets groots, iets wits. Sommigen noemen het een wolk, anderen een ei. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. De Belgische krant De Morgen heeft interessante post ontvangen. De redactie is in bezit van een CD-rom... met honderden e-mails van premier Elio Di Rupo correspondent Joris van Poppel in Brussel. Hoe komen ze eraan, Joris? Nou, die envelop die viel gewoon op de deurmat uh, van de krant. Een vierkante envelop met een CD-rommetje erin. Daar stonden die honderden privé-e-mails op van die Roepo. Het is anoniem. Ze weten niet van wie die komt. Je kunt wel zien aan de envelop dat die is verstuurd vanuit, uh, vanuit België. En hij was geadresseerd aan de hoofdredactie van de krant. Wie erachter zit, dat is nog onduidelijk. En wat staat er in die mails? Ja, dat wil natuurlijk iedereen weten. De krant is erg terughoudend met wat ze erover schrijven. Ze zeggen het is privé-informatie. Er stonden een paar zakelijke politieke dingetjes op. Bijvoorbeeld mensen die vragen die roepen of hij kan helpen in een of ander dossier. Een paar militairen die vragen of hij of die roepen misschien kan helpen om hen een hogere rang te geven. Nou, van dat soort dingetjes. Waar een, waar een premier ook mee te maken heeft. Natuurlijk, zo gaat dat ook hier in, in België. Maar het was uitdrukkelijk zijn privémail. Uit de periode 2004-2008 stammen die e-mails. Dat betekent, toen was uh, Diropo nog geen premier van België. Maar die was heel wel heel belangrijk. Toen was die de machtigste man van de Waalse Socialisten. En hij was ook minister-president van Wallonië. Ja, en zijn e-mail mag natuurlijk van niemand gekraakt worden. Nee. Al helemaal niet van Elio Diropo. En Joris, de, je geeft het dan een beetje aan. De verleiding is natuurlijk heel groot. Maar de morgen heeft ze dus ook wel gelezen, die mails. Ze hadden ook kunnen besluiten dat niet te doen natuurlijk. Ja, ze hebben ze gelezen. Ja, kijk, om te besluiten om ze niet te publiceren, moet je ze natuurlijk ook wel lezen. Nou ja, dat hebben ze, dat bij, hebben ze wel bij, gedaan. Bij de eerste kun je ook zeggen: dat doen we niet. Kijken die ja, dat, dat hebben ze uiteraard uh, wel gedaan, maar ze zijn zo keurig geweest om niet alles in de krant te zetten. En ze hebben ook een interview met Elio uh, Di Rupo uh, gepubliceerd. En ah. die zegt, uh, heel, uh, heel nadrukkelijk natuurlijk, dit is een privézaak. Ik ben geschokken, het is dieftal, het is strafbaar. Ik overweeg zeker om een klacht in te dienen. En Di Rupo zegt zelf ook, ik heb ook geen idee wie erachter zit. Is dit een, een politiek spelletje of is dit, is dit gewoon een hacker die zijn, die zijn kans rookt? Ja, heeft hij wel de beveiliging verbeterd van zijn computers? Ja, uiteraard in dezelfde de morgen ook meteen twee veiligheidsexperts van de overheid. Die zeggen aan de ene kant natuurlijk gaan we nu de beveiliging nog verder opschroeven. Aan de andere kant zeggen ze ook met een waarschuwing aan alle Belgen. Dit kan iedereen gebeuren. Want als je een keer je, je computer niet op tijd scant voor virussen, dan kan daar een virus opkomen... En dan kunnen hackers zo jouw privégegevens uh, uh, op het spoor komen, natuurlijk. Dat kan bij iedereen gebeuren, ja. zelfs bij de premier. Dat dan blijft blijf je. maar weer Joris van Poppel vanuit Brussel. De verkeersinformatie. Bij de AWB Dennis mooi. Handjevol files nu op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Emnes en Bunschoten 6 kilometer. En op de A8 naar Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 2, A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Oeverdorp, 4 vier kilometer. En op de A10, de A10 West richting Den Haag. Tussen het Koenplein en Westpoort 2 kilometer. Ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen het knooppunt Waterberg en Oosterbeek staat 3 kilometer. Maar de weg is weer vrij. Van ik weet dat je snel werkt, Marco B. Visser, en handig bent met schroevendraaiers... maar jij hebt daar nog geen rolband aangelegd, volgens mij. Nee, nee, nee, dat zou niet... Uh, dat is echt... Ja, hij is goed. Heel mooi. Hartstikke leuk. Ja, ik sta, we, sta echt, uh, we staan nu echt op het vliegveld, op Lelystad Airport. Uh, je hoeft hier maar één, eigenlijk twee deuren door en dan, uh, dan ben je er al. Dat is op Schiphol natuurlijk wel anders, hè, meneer Grijner? Ja, voordat je ergens bent, ben je al een kwartier aanwezig. Dat heeft u uh, toen u gedeputeerde Economische Zaken was voor Flevoland... natuurlijk ook vaak meegemaakt, dat u moest reizen. Ja, veel gereisd, ja. ja. En dat ging dan niet via Lelystad Airport, neem ik aan, of ook wel? We hebben eens één keer, <laughs> één keer hier, van hier vandaan ja. kunnen vertrekken, ja. ja. En waar ging u dan heen? Ja, naar die wereldtentoonstelling in Duitsland. Ja, ja. Dat kon vanaf hier? Dat kon, maar daar hadden we heel veel toestemming nodig... Meneer Grijner is niet alleen uh, oud-gedeputeerde luisteraars... maar ook oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel. En thans vertegenwoordigt hij 380 bedrijven hier in de omgeving... Uh, als voorzitter van de bedrijfskring Lelystad. Zie ik al eurotekens in uw ogen? Nou, ik zie wel een enorme impuls voor onze economie. Ja, we zijn wel erg blij. Ja? Vertelt u eens, wel, wel, welke impuls ziet u? Het gaat ons natuurlijk vooral om werkgelegenheid. En u moet weten dat de woon-werkbalans, zoals we dat noemen, heel erg scheef is hier. We hebben eigenlijk voor uh, 70 Lelystedelingen uh, hebben we maar een baan. 70 van de 100. En de rest moet heen en weer reizen. Nou. Waar reizen die heen? Waar, waar is het werk voor de Lelysteders? Ja, toch, toch vooral uh, Amsterdam, ook wel het Gooi, noordwest veduwe maar vooral Amsterdam. Ja. Nou, dus voor ons is het heel erg belangrijk om meer werkgelegenheid hier te halen. En dit is wel een impuls. Wat levert dat nou op? Ik bedoel, kan je daar cijfers over geven van wat zo'n vliegveld hier in de omgeving doet? Ja, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met dit vliegveld. En ja. we hebben al heel lang ons rijk geregend. Het zit ook al heel lang in de lucht, hè, om maar even in de terminologie te blijven. Prachtige beeldspraak, <laughs> ja. ja. Maar we hebben zelf allerlei onderzoeken gedaan, ook in de tijd van de Kamer van Koophandel. Ja. En er is een soort gebilde, weten we uit de Europese vergelijking, van... Per miljoen passagiers heb je 1000 arbeidsplaatsen erbij. Mm -hmm. Nou, we gaan toen naar 3 miljoen uh, passagiers, dus rekenbaar uit. We groeien ja. toch naar zo'n 3.000 banen. Dat is voor ons heel geweldig. Dat is een indrukwekkend aantal. Dat is uh, uh, over het algemeen wat lager geschoold werk, denk ik. Of mag je dat zo niet zeggen? Ja, het, is, het is alle soorten werk, mm. maar je hebt wel gelijk. Ja, is Veel dienstverlening. Absoluut. Gewoon, ook gewoon veel handwerk, ja. Ja, ja. Laten we even kijken. We lopen even een stukje het vliegveld op. We mogen niet uh, buiten de lijnen, is mij dan druk te vertellen. Maar we kunnen wel eventjes daar verder kijken. Het waait hier ook wat harder. Uh, daar in de verte zien we... Oh, er komt even een vliegtuig over. Ja, zo klinkt dat dus later, hè. Nu is het hier nog... Kunt u mij nog horen? Ja. Ja, gaat het straks door. Over dan, nou, straks over een paar jaar dan denderen ze hier uh, over dat vliegveld heen. Daar in de verte zien we een u windzak. Maakt, ja? u, u maakt het wel heel wild, hoor. Ja, is dat zo? U, ja, ja. Het, ja. Gaat, ja. <laughs> het gaat om te beginnen. Half van een beetje wild. Ja, begrijp ik. Ja, ja. Maar het, om de begin... gaat het niet om die hele grote vliegtuigen. Hè? Nou, gaat... nou, nou. Nee, het gaat om de vliegtuigen die uh, alleen in Europa... Europese bestemmingen hebben. Ja. He, misschien nou, dat zijn redelijke toestellen. Ja, er zijn nog wel veel grotere. Nou, nou precies. Nou. Ja. En het, het gaat om, zeg eens, 40 vluchten per dag. Ja. He, dus waarom zwakt even... u het nou af? Waarom doet u dat? U bent bang voor verkeerde, verkeerde beeldvorming? Nou, de, de, de beeldvorming is klaar. We ja. hebben er zo ontzettend lang over gediscussieerd hier. Het is in alle ja, maar waarom zegt u nou tegen mij van... nee, ho, ho u maakt het wel erg wild? Ja. U remt mij af. Ik voel dat u mij afremt. Ja, dat moet ik ook wel. Want u schetst het beeld alsof ja. we hier bij voortduring van minuut tot minuut van die grote, zware vliegtuigen gaan krijgen. Ja. Dat is ook weer niet waar. Mm -hmm. Nee. Maar waarom zegt u dat? Nou, Omdat wij natuurlijk heel erg ons best hebben gedaan om een evenwicht te maken... tussen natuur, groen, milieu, economie enzovoort. En we denken daar een balans in gevonden te hebben. Er tegenover. zijn zorgen. Hè? Ik was vanmorgen bij uh, meneer Ter Haar. Die heeft een heel groot Ik agrarisch bedrijf. Ja, u heeft het gehoord. Die heeft 30.000 kippen, maar daarnaast doet hij ook landbouwgewassen. En hij zegt, er is eigenlijk nog nooit wetenschappelijk onderzocht... wat de gevolgen van zo'n vliegtuig zijn voor landbouwgewassen. Wat er aan residuen achterblijft. En hij wil dat dat onderzocht wordt. Ja, maar dat vind ik ook een heel redelijk verlangen. Ja. Dus hij is gewoon ook een ondernemer met zijn belangen. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden. Ja, daar moet over gepraat worden. Ondertussen kijken we nog even naar die windzak daar helemaal in de verte. Daar komt hè, een nieuwe terminal. Daar zijn al helemaal plannen voor ontwikkeld. Ja. En dan ga je daar dus vanaf daar, vanaf die kant... kom je hier als vakantieganger met je zonnebril en je zwembroek uh, het vliegveld op. Ja, en dan ja. zeg je, god, wat is het is hier prachtig zeg. En dan, <laughs> en dan sta ik hier en zeg ik, ja, dit is Flevoland. Lelystad, the city that never sleeps. <laughs> ja, dat ja, vind ik ook wel mooi. Ja. Ja. Denkt u dat het er echt van komt? Want het, er worden al heel lang plannen en ideeën gemaakt. Hè? Er ja. moet ook nog besluitvorming plaatsvinden. Ja, maar ja, nee, maar het gaat nu toch echt wel door. hoor. Ja, we hebben zo'n lang traject afgelegd. Ja. Uh, als je eens wist wat voor procedures er nodig zijn... wat voor voorschriften, wetten, regels en gehoorzaamd moeten worden... is allemaal klaar. Dus als het nu niet door zou gaan, dan zou het wel heel wonderlijk zijn. Nou, ondertussen genieten we nog even van dit lieve kleine vliegveldje. Laat, ik stel voor dat we samen even een foto van ons laten maken hier... voor een van die leuke toestelletjes ja. die hier nou nog staan... maar die we hier over een paar jaar waarschijnlijk niet meer zullen zien. Het wordt een mix. Ah. Een mix, ja. een mix. Ja. Het is overigens nu nog altijd de grootste luchthaven als het gaat om dit type luchtvaart. Ja, hè? ja ze noemen zich altijd graag de grootste luchtvaart voor General Aviation. En ja. dat is dan alles ja. wat niet... Uh, uh, ja, ja. ja nee, maar wij willen geen enkele positieve kwalificatie missen. <laughs> Meneer Greiner, ik uh, dank u voor uw komst. Ja, graag gedaan. En we gaan even leuk op de foto voor, de web, voor het weblog Doen we. Doen op nos.nl. De groeten uit Lelystad. Tot later. Boven het centrum van Zwolle is een vreemd hemellichaam gesealeerd. Ik zie het ook wel eens. Het is rond. Het is een beetje paarlemoerig. neigt naar blauw. Het schittert in de zon. Hebben we deze week nog niet zoveel kunnen zien, maar toch. Het is de bekroning van de nieuwbouw van Museum De Fundatie. En het is een ontwerp van architect Hubert-Jan Henker. Over de benaming zijn ze het nog niet eens. Maar bij de voorbezichtiging deed theatermaker Paul Hanen al wel een poging. Nou, dan loop je langs het uh, Singel. En ineens zie je... En het lijkt of er een soort Zeppelin geland is uh, op een museum. Maar zo indrukwekkend, en maar ook ontroerend. Uh, je ziet ook mensen stilstaan en vol bewondering kijken... en foto's maken, alsof er een wonder gebeurd is in Zwolle. En ik heb het zelf, ik had het zelf ook, dat je er ontroerd uh, van wordt... omdat ik het uh, in allerlei fases heb gezien. Met, het staat tegenover het theater, Odeon... En, uh, en nu zie je het ineens zoals het uh, geworden is. Dus ik denk dat het internationaal enorme indruk uh, gaat maken. Voltooiing van de skyline van Zwolle. Die de afgelopen tien jaar toch oh. steeds meer op een klein Manhattan is gaan lijken. Jeroen Krabé. Is dat zo? Is dat op Manhattan gaan lijken? Niks provincie. Nee, natuurlijk niet. Provincie, zolang ze antwoord. Het Westen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam wordt provincie. En de rest komt opzetten. Nee, dat vind ik echt. Het is, het, dit museum is een heel belangrijk museum, het En niet alleen omdat Jeroen Klopé er hangt. Nee, niet alleen daarom. Helemaal niet. Al hing ik er niet, zou ik hetzelfde zeggen. Kijk, het leuke is dat je zweeft, En... Uh... In de Zwolse volksmond wordt gesproken van een rugbybal. Ralf Keuning noemt het als museumdirecteur liever een wolk. En is in de wolken met een architectonische beleving extra naast de kunst. In een oude stad die in tien jaar tijd veel dynamischer is geworden. Het is een aardcloud. Het is een... Uh... Een groot ding wat 80 centimeter boven het uh, oude voormalige paleis van justitie zweeft. En gevoelsmatig, als je hard blaast met z'n allen van één kant, dan zweeft hij gewoon de stad in. Eén jaar geduurd om het te bouwen. Veel langer dan tien jaar om een Rijksmuseum te renoveren in crisistijd. Midden in crisistijd. Dat het een zwaar klimaat is, ook voor de kunst. Nou, grappig genoeg, en dat maakt het eigenlijk nog wat stoerder. Drie jaar geleden zijn we, hebben we de eerste concepten gepresenteerd. Dus van, van eerste ruwe concept tot opening drie jaar. Dat is Chinees, hè? dat is niet Nederlands, dat is echt Chinees. En uh, je ziet dat, dat overheden, de provincie Overijssel heeft die 5 miljoen inzitten. Uh, er zijn 18 bedrijfspons. Er zijn een reeks fondsen die hier geld in hebben zitten. De totale bouwsom is, is, is net iets over de 6 miljoen met nog drie ton inrichtingskosten. He, dat is allemaal door overheden en ook vanuit de sponsor- en fondsenmarkt gekomen. He, het is een project wat enorm gedragen is hier in Zwolle, maar ook in de provincie Overijssel. Keuze voor de kunst, waar andere overheden andere keuzes maken. Ja, dit is absoluut een keuze voor de kunst. En, en eh, de, sta, de stad zindert ook van verwachting op het moment. En eh, de provincie. Hè? Dus dat is echt geweldig. Het om ons heen steeds het geluid van uh, de expositie van Pieter Henke. Uh, maar permanent, als je hierboven uit het raam kijkt, klassieke beeld van de binnenstad van Zwolle. En laat nou precies, hè? we hebben 65 vierkante meter raam. Dat kijkt recht de binnenstad in. Het is, uh, het is fantastisch. Ook een cadeautje voor prinses Beatrix na de opening. Ja, het is ontzettend fijn dat ze komt. Dat uh, kon ook niet beter. Jeroen Wieluid was er al en vanmiddag opent prinses Beatrix dus... de nieuwbouw van Museum de Fundatie. Het NOS Radio N-journaal overzicht Met pas schemming. De, uitgepro de uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtkerk verblijven... staan vanmiddag weer op straat. Om twee uur moeten ze het gebouw verlaten hebben... Eigenlijk moesten ze acht weken geleden al uit de kerk... maar de gemeente Amsterdam besloot om de illegale meer tijd te geven. Amsterdam biedt per persoon 225 euro om te reizen naar vrienden... of een advocaat of om bel te, goed te kopen. Daarnaast krijgen ze medische hulp van de GGD, schrijft de AT5. Website Geen Stijl schrijft over BIBN Galdum, de Rotterdamse school... waar het VWO-examen Frans gelekt bleek. Gisteren verklaarde de directeur dat al in 2010 een sleutel werd gestolen... van de kluis waarin de examens worden bewaard. De school maakt een sleutel bij het uh, voorval vergeten. Maar nu het opvallende. Na 2010 scoorden de leerlingen daar plotseling veel beter, schrijft Geen Stijl. Van zwakke school kwam Ibn Galhoen terecht... in de lijst van bestscorende scholen in de regio. En de Syrische president Assad waarschuwt Israël... de oorlog in zijn land kan zich uitbreiden naar de golan vlakte. schrijft de BBC op de voorpagina. Israëlische krant Haaret schrijft dan weer... dat Israëlische militairen twijfelen aan de bewering van Assad. Maar mocht het toch kloppen, dan zal Israël de raketinstallaties aanvallen. Onze voedselketen is veel te belangrijk om ter discussie te staan. En we moeten echt de zwakke plekken in het systeem blootleggen en aanpakken. Staatssecretaris Dijksma. Ze kondigde vorige maand een groot onderzoek aan naar de vleessector. Aanleiding was het gesjoemel met paardenvlees. Er komt een nietszeggend rapport met zo is het gegaan. Daar hebben we de vinger op gelegd en daar moet voortaan beter op gelet worden. Want de vleessector is nu eenmaal big business. De vleesindustrie staat er niet voor niets. Het gaat allemaal om het geld. De sjoemelaar en paardenvlees lijkt te zijn opgespoord. Maar hoe goed waakt de overheid over ons vlees? De pakkant wordt zo klein dat het de moeite loont om te gaan sjoemelen. Argos, morgen, kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Peter, Bart. jij weet nogal veel van ICT. Als wij willen profiteren van de voordelen van cloud computing, aan wie denk jij dan? Nou, persoonlijk denk ik aan CIMAC. Kunnen we stap voor stap overgaan met behoud van onze investeringen. Hoe weet jij dat toch allemaal? De cloudcoach van CIMAC. Kijk maar eens op uwcloudcoach.nl. Expert is 45 jaar. En dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een betrouwbare Bosch 1400 toeren wasmachine... met 45 maanden garantie van 729 voor 599 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Expert begrijpt het. Zeg Bart, weet je dat CIMAC HP cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl In de Caro Detective Nacht kunt u weer genieten van vier nieuwe detectives... die door u als kijker zijn uitgekozen. Kijk morgenavond vanaf kwart over elf... naar de Caro Detective Nacht op Nederland 2. Hoe vaak is er nu echt nieuws in Nederland? Misschien één keer per jaar? Lees daarom 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Vijf nummers voor 10 euro. 360magazine.nl